De man uit Berkel en Schot is opgepakt omdat hij er wordt van verdacht dat hij auto's van buurtgenoten heeft vernield. Ook zou hij bij een huis brand hebben gesticht. Een buurtbewoner werd rond middernacht wakker van een hoop kabaal op straat. Hij zag dat de man de ruiter van zijn auto en die van zijn vrouw insloeg met een bijl. Ook stond zijn voordeur in brand. Later bleek nog een auto in de omgeving vernield te zijn. Het is nog onbekend waarom de man uit Berkel en Schot de vernieling heeft aangericht. Volgens het echtpaar hebben ze geen ruzie met de man. Het weer, flinke zonnige periode. De temperatuur loopt op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later vanmiddag aan de kust mogelijk wind van zee. Morgen opnieuw zomerswarm, warm, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12, Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag, 4 kilometer. Klaar 15, Rotterdam richting Europort bij knooppunt Vaanplein 3...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. zie het van.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 Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Dat gaan wij? Maak het donker, maak het donker in het donker. Oh, dan gaan de sterren door met de donker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luchtbescherming en ik span de lantaarn in mijn hand. Om te kijken waar iets brandt, hou dus rekening met de verduistering wensen.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 op die wijk op spruit mijn blokhoofdnaam wil dragen. Zet hem op witte muizen, dat gaan we hoor. Maak het donker, maak het donker in de donker. Ook al gaan de sterren door met een katlonker. Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbeschermingsbanden. Laat daar een in hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de poduisringstwensen. Maak donker, reuze donker, beste mensen. Nou dat is niet slecht, Op de laatste keer wij er, er nog even bij in de hand. Is dan afgesproken, ja? Yes? Kom maar, ga, hè, daar gaan we. Van Zandt zag een meisje in het duister. Zij was lang geboren en toch niet dik van lijn. Hij dacht, dit is de jongvrouw, maar een Roman. Binnenkort zal zij mevrouw van Zandt zijn. In de duisternis vroeg hij haar om een kusje. In passen te zijn, doe ik het toch je zegt. Maak het donker, maak het donker en het donker. Ook toch aan de sterren door met de verblokker. Ik loop langs de kant met mijn lucht, mijn kan. loopt daar een luchtbescherming van. Dan had daar niemand om te kijken waar hij kan. Als dus rekening met de verduidelijk mensen. Van Holland hier maar klein, het land van de duiden, de bossen en die Waar al die molentjes zijn, van de bloembollen, welden, de boter en kaas, de Hollandse gelijk vooral. Waar dat ze weer vrij zijn en weer zo gastvrij zijn, daar ben ik het. U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 bekend, ze maken dit laantje brood. Ze graven kanalen en dempen een thee, precies of het is maar een schoot. En het ezel zo mooi in het bos, op de hei, de beetuwe en in het kooi. En de meisjes, Jan Dory, dat is voland florrie, daarmee is dat voland zo mooi. Thierry, oh, thierry. In Holland, er zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Want de jongens van rond en die eind, die krijgen de lekker niet klein. Er zat vijf jaar de mond in, maar nu zit er schat in. En Hollanders willen we zijn. Dat land is voor zijn deven ter koop oesters van Dierikzee, pijpen van Gouda, zijn breed paleis, en door zijn helden der zee, door zijn grote beleefdheid, Moerdijk, Kailen, de folklore van Polen, en Hollands welvaren, die goede oude klaren dat heerlijke Napans dan, Thierry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 Ja Op Capri de rozentuinen bloeien, dan is er feest, vol vreugde klank en kleur. Fonteinen die het bloemtapij besproeien, vullen de lucht met rozengeur. De troubadour zingt bij gitaarakkoorden, zijn serenade in de nacht.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 Op Capri de rozentuinen bloeien Dan is er feest vol vreugde klank en kleur Fonteinen die het bloemkapij dus Vullen de lucht met rozen geur De troubadou zingt bij gitaarakkoorden Zo'n serenade in de nacht Si, si, si.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 Voor oh, in Amsterdam bijna, hier een pleintje, daar een gracht. Alles ligt gevuld in het der oude romantiek. In de helle lampen schijnt, laat het mooie Rembrandt plein. Al de poortjes dromen stil verlaten, zo'n Zwijgen staan de oude toren, vagen in de noot. Waar hun klokken zwijgen, dingen om rust te doen. is Amsterdam bijna. Het heeft als het overmaat. de overmaat. Twee verliefde jonge liefde jongen, harten tot de jongen borrel, Wie thuis voorbij bij de rijken en zich moet laten kijken En op de pier moet zitten om anderen te bevinden.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 De lucht is blauw in Schepenheer, daar kan je draaien in het zand, met een ijsko in je hand, zo samen aan een stille strand in Schepenheer. Vraagzame familie Met mokens domicilie, Dat hoor je aan hun spietsen Met pakjes brood op fietsen En schoon gelassen voeten, Omdat ze waaien moeten Eet het zure stokken En kleffen nog aan blokken Maar slaat kokette gillen Waarvan de duinen trillen Waar heeft zich aangekleed en Een pantalon vergeten En die zo onombonden Op maderstuur gebonden Maar zegt: is nonchalance Omdat je stinkt de Hier Hiernaast op dat Jij weet nooit weer te blijven maar wenst hem enkele rampen Van koorts tot lichte krampen Waar zegt als het nou moet schat Dan vuif ik op een bloedbad wij je dan pas de vrije klier Ik maak de rode zee hier Paa zegt is waar podomen, daar zou haast ruzie komen Hij kietelt hem maar weer in haar zij En met een zand was neuritein. Ik breng hem een weekend met op schepeningen. De zee is er lang, de lucht is blauw op schepeningen. Daar kan je vragen in het zand. Met een ijskool in je hand, zo samen op het stille strand in schepeningen. Was bezig of Optie zijn het droom, zo doe die bij ons binnen vlog. Maar wie die was, een stage zo die zie. Maar de er was, een wijde rook. Maar wie die was, de versie ervan. Kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober de o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 Een ware aan van historische feiten en wittelsvaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, de Jatjes, Willy Alberti, Willem Zonneveld en Anneke Kreunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Van van Schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand hebben doorstaan. De klanken van de leer. En het liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Waar is toch die oude tijd? Vol van woorden. Toen je je kon amuseren, zonder veel geld te verteren. Waar is toch die oude tijd, vol van lucht en gezelligheid. Waar is dat alles gebleven, waar is die oude tijd. Kijk je van het heden naar het verleden, word je wat bood op, op de nieuw. Stapte een kruidje, in het huwelijk spuitje, was er een woning te huur. Waar is toch die oude tijd, vol van vlucht en gezelligheid. Toen je je kon amuseren, zonder veel geld te verteren, waar is toch. Gebleven. Waar is die oude tijd? Twee cent een prijtje, vier cent een eitje, veertig cent voor een pomp vlees. Brood en een duppie, tien cent een druppie, zonder pensioen van Padre. Waar is toch die oude tijd? Vol van vreugd en gezelligheid, toen je je kon aan muziek. Zonder veel geld te verdienen Waar is dan die oude tijd Vol van vreugde en gezelligheid Waar is dat alles gebleven Door het dal de lente brengt overal ja, ja. ja. Zo. Voor elke dag een andere smaak en hartstastig een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermunt, Peper caramel, caramel. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden we vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten.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 U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld en Toen mijn vader vroeg maar had eerst er voorheen, heb ik hem uitgevrijd verteld Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappels, Sinaasappel. cola, peppermint, karamel, ananas Maar ik zeg er wel bij verborgen. Voor iedereen behalve voor mij Verwonen vruchten wonen vruchten Verwonen vruchten Voor iedereen maar niet voor mij We gingen hand in hand de hus samen ongauw Naar de burgerlijke stand En op de vraag beloofd u haar Eeuwige vrouw heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel, cola, laar, pepermunt, zee, karamel, Maar ik zeg er wel bij: verborgen brechten. Verborgen brechten. Verborgen brechten.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 Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwandert, Dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee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 Ja, ik ben belezerd. <laughs> Ik groet je, mijn moed Amsterdam. De kapitein staat op de brug. Geef me nog een toet. Als ons gaat de.